Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Bij de politie Utrecht zijn gisteren binnengekomen over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden op parkeerplaats De Heul in Maarsbergen, langs de A12. In een van de tips is volgens de politiewoordvoerder zelfs een naam genoemd. Die wordt nagetrokken. Eerder leverden uitzendingen van Tros Vermist tips op die naar Duitsland wijzen. Daarom werd gisteravond op de Duitse tv aandacht besteed aan het hulmeisje. Naar aanleiding daarvan kwamen er dus zeven nieuwe tips binnen. Het gat tussen VVD en PVDA wordt in verschillende peilingen kleiner. In drie verschillende onderzoeken is de VVD de grootste partij. Op korte afstand gevolgd door de PVDA. In de politieke barometer is het verschil tussen VVD en PVDA maar twee zetels. De VVD staat in deze peiling van Ipsos Seneveet op 34 zetels, de PvdA op 32. In de peiling van Maurice de Hond is het verschil groter. Ook in de wekelijkse peiling van 1 Vandaag wint de PvdA fors. De partij komt op 30 zetels, 9 meer dan de week ervoor. De VVD is met 34 zetels het grootst in die peiling. De grote Prins Klaus-prijs gaat dit jaar naar de Argentijnse uitgeverij Eloisa Cartonera. Deze non-profit organisatie maakt handgemaakte boeken van gerecycled materiaal... dat wordt verzameld door werklozen. Volgens het Prins Klaus-fonds maakt de uitgeverij boeken voor een breed publiek toegankelijk. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Tien andere kunstenaars, filmmakers en organisaties krijgen ieder 25.000 euro... Het fonds eert de laureaten voor hun prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling. De prijzen worden in december uitgereikt. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Overdag vooral in de ochtend bewolkt. Smiddags breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het en ook... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. They some Whiskey. Just... Schurken, zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik ben liever naar buiten, mijn gedachten open, master plan. De gas met de daarvoor geef, dan hoe ver ik ben. Hoge volg van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers, de kiebel is de daken, we zitten, Klaar voor de arts, zie je de laline kicks verslaafd, net alsof je aan de heroïne zit. De klok ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn maar gapen. de zon brengt door. Achtervolg door mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wat in mijn bed.